Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Europese Commissie en de Raad van de Europese Unie... zijn aangeklaagd vanwege het uitblijven van maatregelen tegen Israël. In een vertrouwelijk rapport is vastgesteld... dat Israëls handelen in Gaza in strijd is met mensenrechtenregels... die zijn afgesproken met de EU. Gisteren besloten de ministers van Buitenlandse Zaken... om geen sancties in te stellen tegen Israël. Volgens een groep Franse en Belgische juristen... faalt Brussel om genocide te voorkomen in Gaza... De groep eist via het Europese Hof van Justitie dat EU-instanties alsnog in actie komen. De rechtbank heeft een Rotterdamse politieman vrijgesproken van liegen. Vijf jaar geleden zou hij een proces-verbaal hebben vervalst. Bij een inval gaf de agent iemand een kopstoot omdat hij de agent stevig vasthield. Uit camerabeelden bleek later dat van stevig vasthouden geen sprake was. Het Openbaar Ministerie vervolgde de agent voor mijn eet. De rechter zegt nu dat er fouten in het procesverbaal staan... maar dat de agent dat niet met opzet deed. Na de beschieting van een katholieke kerk in Gaza door het Israëlische leger... zijn inmiddels drie mensen gedood. Eén persoon is nog in levensgevaar. De aanval was vanmorgen. Negen mensen raakten gewond, onder wie een priester. Volgens getuigen werd de kerk met een tank beschoten... Binnen waren mensen aan het schuilen voor het oorlogsgeweld. Felix Baumgartner, de Oostenrijker met de hoogste parachutesprong op zijn naam... is vandaag verongelukt. Volgens Italiaanse media stortte hij neer met zijn paraglider. In 2012 werd Baumgartner wereldberoemd... met een parachutesprong van 39 kilometer hoogte, dicht bij de ruimte. Hij was de eerste mens die de geluidsbarrière doorbrak... Bij een sprong in Italië zou Baumgartner onwel zijn geworden en zijn neergestort in het zwembad van een hotel. Felix Baumgartner was 56 jaar. Het weer: vanavond is het grotendeels helder. Vannacht koelt het flink af en er kan wat mist ontstaan. Morgen droog en veel zon. Het wordt dan 24 tot 28 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM verkeersinformatie.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 You go Als jullie een, een of andere uil horen, dan is het Thomas de Jong. Als je een hond ergens op. dan is het een echte hond. want het is de hond van de buren. Dus die, die hoor je ook als het goed is. Even kijken of die het nog plaft. Ja, ja, ik hoor hem, ik hoor hem, ik hoor hem, ik hoor hem. Zeg <laughs> maar, ik hoor hem echt hier op de radio. Um, goed, maar. Uh, yeah. Er wordt uh, niet geblaft door onze muzikanten nee. en songwriters. van. Nee, Dink. dat mag niet. Nee, dat mag niet. Nice. Uh, over huisdieren gesproken ja, van Annemarie weet ik het. Oeh. Oh. Oh. Ja, oh, dat is een beetje link dat ik het daarover uh, heb. Want uh -oh. ja, Annemarie heeft uh, afscheid moeten nemen van een, uh, van een huisvriend. Oeh. Ja, uh, en uh, toevallig heeft uh, deze huisvriend ook nog in een uh, clip uh, oh. gespeeld, toch? Klopt. Ja. ja. ja. Filmster was het. Ja, ja, want uh, het is ook typisch iets wat katten doen. Hè? Die, die gaan dan op een gegeven moment... Als jij uh, denkt, nou, ik heb uh, fijn al mijn werkzaamheden. Paf, ga je die kat in één <laughs> keer over je toetsenbord heen. Heerlijk, op, op je laptop. Ja, ja precies. Ja. Uh, maar uh, was, het een, uh, dat was volgens mij wel een fijn beest, toch? Of niet? Ja, ik was helemaal dol op hem. Ja, ja heerlijke ja. kat. Uh, nee, die hond is het er in ieder geval niet mee eens. In Nederland. <laughs> ja. uh, hoe zit het uh, met uh, de huisdieren uh, van uh, Luc Nijman? Heb je die? Of, uh... <laughs> huisdieren? Nee. nee alleen uh, ik, ik heb... mieren? Of... Ik heb vijf gitaren. Uh, uh, dat zelfabber. zijn geen huisdieren. Die, die, die, nee, die okay. ja, Jou, nee. Zag Dinsdag zag ik een vlieg. Oh, een vliegje, ja, dat vliegen, was een vliegje huis. Ja, ja. Ja, opnieuw het. Heeft, heeft die hond er problemen mee. ik zou echt wel uh, uh, uh, een poes willen hebben. Ja. En, uh, ik ben een poesmens, ja. maar um, mijn huis vind ik te, te klein en, en ik zit op de derde verdieping. Dus ik zou een, uh, uh, een tuin willen hebben om het een beetje ruimte te geven. Dus. Ik, zal wat, ik zal je wat vertellen, uh, ja, want vertel. mijn oudste zus die heeft ooit in de Van Oostadestraat gewoond. Ik oh. ja. weet nou, niet nou, of het toevallig space in de buurt bij jou is? Ja, yeah, uh, yeah. ik, ik, ik woonde ook in de buurt in de pijp daar. Ja, dat bedoel ik dus. Uh, maar die had op een gegeven moment ook een kat, maar die, uh, die ging gewoon uh, over het uh, balkon hop naar, uh, naar de buren hoor. Uh, daar had hij uh, well, helemaal niks van. Ja, yeah, maar ik heb, ik heb poes gezien op, die, uh, um, op de op rooftops de en ik heb één keer een poes zien vallen en dan. Dan, dan, dan dat is dat niet leuk. Dan, nee, nee, dat is niet leuk. Hij, hij, hij, niet, hij, hij heeft het overleefd trouwens. Ja? You know, cats, ik snap niet hoe. Um, hij yeah, komt altijd op zijn pootjes terecht. Hè? dat scheuren is. van: oh my god. Maar uh, dus ja, dat, dat zou ik echt niet willen voor als, uh, nee. als ik zo eentje nee, zou nee, hebben. Maar, uh, deze Sorry had, man. Maar, nee. Nee, maar deze kan we zien op een lead uh, en, en meenemen naar de, naar de café of zo. Dat zou kunnen. Want moet je toch weer even met Annemarie gaan praten? Misschien, yeah. uh, dat, uh, want ja, die heeft die dat, heeft dat het nummer over. Dat zou, kat, dat zou maar, kunnen. Ja, ja. Dat toch, uh, toch je wilt dat ik een pus heb. En dan ja, ga ik liever nou. over, over katten uh, zingen. Nee, hey, ja. dat doe ik al. Oh, dat doe ja. Ik. Ja, ja, ja. Ja. Krijg je die daar nu onderling tenen, nu al een beetje tenen mot tenen over? Stoppen. Ook een beest trouwens, een bot. Ja. Ja. Ja. Dus kunnen we er wel even doorgaan uh, hier. Um, nou goed, we gaan ik het even over ik, serieuze ja, zaken hebben. Want uh, we hebben het over huisdieren en, uh, en muziek. Nou, Annemarie marie heeft het uitgelegd uh, hoe dat dan werkte met zo'n kat... die dan over je laptop of over je toetsenbord heen uh, gaat lopen en over ja. je piano. Dat is bij jou niet gebeurd. Um, even over, uh, over het uh, muzikale gedeelte. Uh, ja, want ja. Uh, is, is het zo, want je, je liet net ons ontvallen... ik weet niet of het ook tijdens de uitzending is uh, geweest... over optreden. Oh ja. Yeah. Yeah. Uh, hoe zit het daarmee eigenlijk, uh, Luc? Nou, ik. ik uh, uh, waar begin ik? Jezus. Um, ik, ik, <laughs> ja. ik speel veel optredens met uh, twee bands waar ik in ik zit. En dat is World Beat als keyboardspeler en Islander als gitarist. En dat ja. is heel leuk om gewoon. Als, als muzikant mee te doen met een gaande band. Ja. Um, maar ik wil ook wel als singer-songwriter weer gaan optreden. Dat heb ik uh, vroeger gedaan. En um, uh, and, and, and ik baal dat nu op. Want uh, yeah, ik, ik kom uit een, een beetje een, een dipperiode. You know, post... Uh, Post-corona, stress, zoals veel mensen dat kennen. Zo um, so Volgende maand, uh, Anna-Marie Anna en mezelf... en uh, nog twee singer-songwriters gaan een uh, gaan gig doen. Een um, huiskamerconcert net een beetje in, in, in de richting waar we nu zitten eigenlijk. Oh, oh zoiets. Dus zoiets, ja, een beetje er, rustig. Er moet gewoon ergens een bankstel ergens staan, er ja, moet precies, een paar ja. zijn. Dus als en, mensen uh, willen dat wij uh, langskomen, een beetje een huiskamerconcert willen hebben met ons erbij, dan uh, laat ons maar weten, of via jou of via onze website. En uh, we komen graag uh, ah, langs kijk, en spelen. Nou, dat, Want dat, is, dat vind ik, dat vind ik ook heel fijn. Ja. Dus een beetje ongesineerde promo, mensen dus nu nee. even opletten uh, dat het... Dat het Moet het kunnen toch? Ja, nou dat ja, kan. Ik bedoel, uh, ze, zijn, ze zijn dus beschikbaar. Het gaat natuurlijk wel tegen betaling. Hè? Het is niet zo dat ze voor niks komen spelen. Dus, <gus> <wat was dat? gus> Goed, uh, we gaan uh, zo dadelijk nog uh, even twee nummers van jullie horen. Maar ik draai nog één nummer. Uh, want dat is een nummer dat morgen uitkomt. En daarna mogen jullie gaan spelen. Eén uh, nummer van jou. Ja. En één nummer van Annemarie. Die yeah. gaan. Uh, yes. dus dat dat uh, wordt zo direct. Maar eerst een single die morgen uit uh, gaat komen. En dat is The Damned and Dirty. En die komen uit De Zaanstrik. En dat nummer dat heet Fading Sun. Een van die bandleden is hier ooit uh, geweest in deze studio. Dat is Misha Sprenger en uh, dat uh, was het moment dat hij hier met uh, Lorena en de tijd heeft gespeeld. Dat was. In september van het vorige jaar is ook alweer ruim... Uh, nee, nog niet eens een jaar geleden dat ze hier uh, hebben gespeeld. Deze Lorraine en de tijd. Zo, je hoort hem al. Uh, do, do, do, do. Ja, wacht even, Luc. Uh, ba, ba, bo, ja, ik moet eerst nog, nog, <laughs> <Ik wil laughs> nog, nog even wat afkondigen. En Kom, dan, uh, aan, uh, dus, dus dat, uh, dat is uh, dan The Damned and Dirty. Zo heet die band. Uh, Blues Rock. Is dat ook iets uh, van jou, uh, garing? Uh, Blues Rock? Blues Rock. Ja, wat je net uh, wat, kunnen horen. Blues, oh, ik hou van bluesrock, dus... Uh, oh ja. Maar wat was de vraag? Uh, of je ervan houdt. Yeah, ja. Yeah. <laughs> ik <laughs> so, hou van bluesrock. Damn, of love bluesrock. No, yeah. <laughs> ja, zo eens, yeah. toch? Bluesrock, yeah. ja, ja. ja. Kan je dat ook nog... bluesrock, baby. Kan je, dan, kan je het gewoon ook zo... Uh, uh, allemaal uit, uh, Out of the blue, kan je het gewoon uh, spelen ook. stukje Moppie de, de blues. Uh, blues. Really. En een beetje blues.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 dan anders krijgen we weer uh, last met, uh, met een een of andere uh, YouTube-gek... Uh, die dan op een gegeven moment zegt... we geven er weer een ban op of wat dan ook. Dat, dat moeten we niet allemaal hebben. Dus... Nee, maar nee. Zeker niet. Het <laughs> dus is nu alweer een onderhoudende uitzending, mensen, met Luc Nijman. Ja, ja, het, het, gaat het altijd hier. Dus Als ja, hij er is, is het nooit een dull moment wat, uh, wat had er gaat. Maar goed. die uh, weten wij het einde. Ja, ja. ja, ja dat, is, dat is wel duidelijk. Um, het eerste nummer ja er is ook gelijk meteen een een, een meteen een eentje over luddenvedut heb ik het beetje die dat is voor een Brit natuurlijk weer moeilijk uit te leggen liefdesverdriet Blaas, lied, dat, dat terecht. Uh, heel goed. Ja, het is een leuk lied, liedje. En deze, deze is echt mee te zingen. Dat ja, kan ja, wel. Weet je. Dus dat gaat dat over... Uh, uh, Annemarie gaat meezingen. Dus oh. als jullie ook doen dan... Vorige week op de radio waar ik was... Ze hebben ze ook meegezongen. Hebben ze dat meegezongen? Kan... Ja. Oké. Okay. Yeah. Don't forget my girl, mensen. Okay. Hier is die. Mm. I like the way you brush my arm I like the way you smile your charm I wish that you could hear what I'm a thinking I really wanna break out singing I really wanna break out singing Ooh, don't forget me girl Ooh, don't forget me girl Don't forget me, girl Don't forget me, girl Sweet birdie singing its song You lying there singing along In my bed, it can't be wrong You got things going on We got things going on Ooh. Don't forget me, girl Ooh. Don't forget me, girl. Don't forget me, girl. Don't forget me, girl. Joey, Joey, Joey. Joey, Joey, Joey. Joey, Joey, Joey. Joey, Joey, Joey. Da la la la. da da da da. Da da da da da da da da da da Ooh Don't forget me girl Ooh, Don't forget me girl Don't forget me girl Don't forget me girl da da da da da da Jow joey joey joey joey joey joey joey joey joey joey Nu? Ja. Wat zeg je? Even doorpraten een nieuwe batterij. Oh, een <laughs> nieuwe, oh, nieuwe batterij. Oh jee, oh jee. Oh, jee. Ja. Nou, dat, het klinkt zoiets als een uh, assortiment van pitstop. Ja, we, uh, we, we zitten in Zandvoort. Een Alleen, ja, een pitstop. Mm. Het is wel een, een paar kilometer verderop, uh, twee kilometer verderop. Uh, dan, uh, dan hebben we het over dit soort termen. Ja. En over zes weken dan is het zover. Ik heb trouwens de eerste, eerste tribune. Nee, alleen heb ik alweer gezien. Dus Robert, oh. het werkt hoor. Uh, er staan borden alweer ergens uh, over fom-suppliers en weet ik allemaal wat. Dus, uh, dat is uh, in ieder geval uh, één ding. Uh, ben jij trouwens een, uh, een beetje een autosportliefhebber? Of uh, zeg je van... Mwah, uh, ben autosportliefhebber, ben je dat? Een autosportliefhebber? Nee? Nee. nee. <laughs> Jij? <laughs> nee. Ook niet. Nee, nee, nee, sorry. Nee. Bij ons moet je niet zijn. Nee, nee, nee. nee goed, nee, Het kan is, uh, kon zijn. Hè, maar goed, muziek maar, ja, uh, nee, dat is maar het uh, inmiddels uh, zit het batterijtje er, geloof ik, uh, nu de in. De nu in? Zit het erin, uh, Leon, of it niet? Het komt, yeah. <laughs> ja. Ja, ja, oké. Okay, nou, dat, uh, dat is iets. Van, ja. uh, <laughs> ik, ik, ik zit trouwens, <laughs> ineens komt er ook uh, ergens een moment in mij op... Uh, het is een film met Arnold Schwarzenegger. Ja. En het heet, uh, volgens mij is het uh, uh, True Lies. Heet, heet die film? True Life, ja. Yeah. En dan zit er op een gegeven moment ook in True dat hij uh, de, uh, ja, de terrorist van dienst, Art Malick, speelt. Die, uh, die speelt de terrorist, de bad guy. Yeah. En die wordt al gefilmd. En dan zie je op een gegeven moment dat lampje uitgaan van wat oh. batterijtje je er een beetje op. En, dan zit die, en hij blijft me doorpraten, die artmelk. En dan zit hij op een gegeven moment in die gozer te kijken. En die zegt: Waarom uh, zit je niet door? Low battery is. Ja. Dus, <laughs> dus <laughs> een op dat, dat moment zit ik daar aan te denken. Dus uh, ja, komt ineens niet meer op. Uh, ja, Ah ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, ja, oh, nog Ja, zo ga je. Zo van de hak op de tak. Uh, maar goed, uh, jouw uh, bijdrage zit erop. Hey, ja, uh, ja wat uh, betreft jouw materiaal, maar nog niet. Mijn keyboard bijdraagt. Mijn keyboard de Ja, precies. Want, uh, Annemarie, want dit is het liedje voor jou. Uh, wanneer heb jij dit geschreven? Oeh, uh, Vorig jaar, denk ik. Ja. Yeah. Ben ik mee begonnen in ieder geval. Mm -hmm. Je hebt het ja. vorige jaar geschreven voor de Salme. De um... Nee, dat was het andere. Oh, de andere. Oh nee, ja. dan, dan ja. hebben ze het daarna. Ja, dat weet ja. we. En weet je ook uh, wat, het, wat de aanleiding was om dit liedje te schrijven? Jazeker. Ja. Uh, dat was een gedicht van Arnie M.G. Schmid. En dat gedicht heet Mij. Ja. En dat las ik en ik dacht meteen, hier zit een liedje in. Ja. Uh, maar dan ja. wil je het natuurlijk zodanig dat het uh, een beetje jouw signature heeft. En dat het niet al te veel aan de illustre uh, schrijfster Annie M. G. Schmid, uh, moet denken. Nee, er zitten elementen in, uh, in de tekst van, nou ja, die uit het gedicht komen. En natuurlijk uh, zit er ook altijd iets van mezelf in. Ja, en, en dan die tussenhaakjes. Waar, waarom, waar, waarom is dat dan? Ja, hebben alle vogela. Ja, die zin die heel velen van ons op de middelbare school hebben geleerd... als de oudste oud-Nederlandse zin die bestaat. Uh, ja, ik spreek het dan op zijn Spaans uit, maar het is ja, dus maar gewoon, het is eigenlijk, het is gewoon het Nederlands. <laughs> hebben alle zi, ola, vogela. Ja, de zin is eigenlijk wat langer en het komt erop neer van... Uh, alle vogels bouwen een nestje, waarom jij en ik niet. Dat is. Het, dat is het. Dat, uh, en uh, je, ja, ja, uh, die kwam bovendrijven en ik dacht, oh ja, die past eigenlijk helemaal in het thema. Hmm. Thema voorjaar, maar ook vergankelijkheid. Vergankelijkheid, ja, dat zit er eigenlijk, uh, ja, want als het voorjaar is begonnen, ben je eigenlijk al weer bezig met het najaar. <laughs> dat, is zo, dat is goed, goed, ja, dat is. Ja. Aan alles komt een eind. Aan alles komt een eind. En ook dus aan het voorjaar. Maar goed, hier gaan we hem laten horen. Dit is Annemarie. Met mee. En dan tussen haakjes. dan hola vogelaar. As we get older, flowers linger on your shoulder, in heaven they look down and ache for a taste of me Lilacs and roses, their tender scent, birds fly over, starting hesitate. Why wait? It's May. We don't know how many months of May we'll get to see. Maybe we have 20 more, maybe only Hoewel het geen mei meer is, is dit natuurlijk wel heel erg mooi om in het voorjaar nog eens een keer te horen. Het is nu juli, maar kan ja. het is goed in mei zijn. Goed, um, dat was even Anne-Marie en we gaan uh, zo dadelijk nog even de afsluiting babbel doen. Maar eerst het uh, woord aan, uh, nou ja, eerst de muziek van Dutch Coast. I'm so in love, of I'm so in love with you. Uh, dat is uh, de eerste single. Dan uh, het gesprek met Leon Waardenbos van Dutch Coast. En daarachter komt dan die nieuwe single die ze hebben uitgebracht. En morgen uh, zal die uh, te horen zijn. I only want to dance with you. I come on, I am on the planes for the Jays, all my days for sure. on the planes the ladies, all my mates and home. Still smoking up green, turn the everyday dream to a vision of a team on. Till it makes all of us scream when lighting our no scheme brings hype to the scene, yeah. five fresh of a bream, all swimming upstream, bringing colors from a drummer's cuisine. When we doin' shows, know what that means? The groove train's blowin' off steam. More clicks! And we don't stop going. If the train was a boat, it gon' stop rollin' Through the shade or the sun or it won't stop snowing. It could be rainin' for months or a hurricane blowing. But the closest we'll come to a stop is slowing. to make it, we must keep the ball on rolling. To the place, to all, but the lost on noise. Smokin' tall, tall grass, we ain't gon' start mowin' The brothers in the pack and more. for the jays, all my days show. I I to show. Put play with the, the, the ladies, I all my mates I and hoes. Only tough lucks will be bent on. Hard in our shell every day, just to get frowned up or spit on. Now I make a smile while on stage. Only after ice you can skid on. Hoes won't give you a name. Up not with the lid on, but I worry about the times. We don't know what to make and the switch. And we wake one morning and we may stop touring because we made our story. Papa told me till the same got boring. When the rain starts pouring, something great starts forming. I ain't straight for the sky, dear, for it. I get high for the times I'm soaring. And when the climb's out of fine, simple ride, it's a ride. Right. Rough winds give you tough wings for it. <laughs> In the back of mine. I can play with the Jays on my days and show my players, the ladies, all my mates and home. With the haze when we plays and we jane the dough. Pass the days of the brothers in the back of mine. I could play with the Jays on my days and show. telefoon hebben wij Leon Weidenbosch, zoals hij voluit heet. Maar uh, met Dutch Coast is hij actief. Uh, dat klopt, hè? Dat klopt zeker. Mijn naam is Leon Weidenbos. Met Dutch Coast ga ik onder de naam MC Leehound. Ja, want dat is, dat is, die, dat is die andere naam uh, waar je onder, onder uh, bezig bent. Uh, even over die naam Dutch Coast. Ik zei vorige week in onze uitzending... van ja, er is ooit nog eens een keer een radiocollega van mij geweest... die op een gegeven moment het internet opging. En die noemde zijn dus radiostation op het internet Dutch Coast. Maar dat wist jij natuurlijk niet van tevoren. Daar wist ik inderdaad niks van te tevoren. Dus uh, de naam is uh, puur ter plekke bedacht tijdens een repetitie. Toen we dachten, we hebben een naam nodig. En het eerste waarvan ik dacht, ja, dit voelt goed. Dit is naar mijn idee wel ongeveer wat het moet zijn, was Dutch Coast. Ja. Uh, heb je iets met stranden? Ik heb zelf niet per se iets met stranden. Ik kan je ook niet helemaal uh, zeggen waarom die naam nou precies zo goed voelde. Het was eigenlijk, wij hadden... Als idee van, wij worden gewoon de grootste liveband van Nederland. Wij gaan gewoon op alle festivals en alle strandtenten, die gaan wij gewoon platspelen. Ja. Wij moeten, en dit is de naam die daarbij hoort. Ja. Uh, nou ja, goed, wat je dus niet kon vermoeden is uh, wat ik net heb gezegd. Uh, want jullie bestaan nog niet zo lang, geloof ik, toch? Wij bestaan op dit moment nog geen drie jaar. Hey. Uh, en toch pas één single hebben uitgebracht. Uh, Zeker, ja. Het heeft, uh, het heeft eventjes geduurd bij Dutch Coast omdat we heel erg zoekende waren naar wat is de sound die wij op Spotify uit willen brengen, omdat wij zeker ervan wisten dat wij de live sound en de productiesound niet te veel willen mengen, ja. omdat wij graag het, omdat wij het het allerleukst vinden dat als wij naar een live show gaan, dat het dan toch heel anders klinkt dan wij op Spotify horen, waardoor de ervaring nog specialer wordt. Ja, uh, omschrijven is. Wat, uh, wat is Dutch Coast? Ja, Dutch Coast. Wij zijn live, zijn wij een funk rap band. Wij combineren eigenlijk uit de oude funktijden van de 80s en de 70s. Dat is onze basis. Daar doen wij rap, uh, rap teksten overheen. Die schrijf ik zelf, die voer ik zelf uit. En dat stoppen wij in een modern jasje, waarin we elementen van moderne disco, ja moderne funk, moderne rap, moderne pop. Eigenlijk komt alles een beetje bij elkaar. Wat moeilijk is om in één genre te stoppen. Mm. Daarom noemen wij onszelf een funk rap band. Ja, uh, draait het om jou of uh, zijn die andere uh, jongens net zo belangrijk? Het draait niet alleen om mij. De andere jongens zijn net zo belangrijk. Want in onze live performances draait het ook veel om solo's. Die van verschillende instrumenten bij verschillende nummers naar voren komen. Mm. Dus het is echt een group effort bij Dutch Coast. Ja, uh, dan nog iets. Want ik maakte een beetje, nou ja, dat heb ik nog niet gedaan. Maar uh, jij was ook een van de mensen die bij het Sneak Peek Festival aanwezig uh, bent uh, geweest. Uh, wat heb jij met het uh, Conservatorium Halen? Wat heb ik met het conservatorium Haarlem? Nou, zonder het conservatorium Haarlem had Dutch Coast niet bestaan. Wij zijn vijf gasten uit vijf compleet verschillende regio's van Nederland... Ja. die allemaal verbonden zijn door conservatorium Haarlem... en samen zijn gekomen omdat we één liefde en behoefte wilden vervullen... namelijk funkmuziek spelen. Ja. En met z'n vijven hebben wij die behoefte kunnen vervullen... en dachten we, we hebben zoiets tofs hier met z'n vijven aan muziek hier moeten we mee doorgaan en hier kunnen we groot mee worden, dus dat is wat we zijn gaan doen. Ja, uh, Kun je ook zeggen dat dit een beetje een Haarlemse formatie is, of uh, doe ik dan de rest van de band uh, daarmee tekort? Het is, ja, het, het is een beetje een geinig, uh, grappig geval, want ja. de band is ontstaan in Haarlem namelijk, maar ja. omdat ik kom zelf uit regio Utrecht, we hebben iemand uit Enkhuizen, iemand uit Den Haag, iemand uit Nijmegen, het, is, het gaat alle kanten op. Dus we zijn misschien geboren in Haarlem, maar we houden ons niet speciaal gebonden aan die plek. Alleen omdat daar de meeste fans zitten van ons op dit moment. Ja, uh, maar uh, als ik jou zo hoor is de band in Haarlem ontstaan, dus het is een Noord-Hollandse formatie. Zeker. Ja, uh, nu is er al één single uit en dat, uh, de single die heet uh, I'm So In Love. Dat is uh, jullie eerste single uh, geweest. Wanneer uh, hebben jullie die uitgebracht? Wij hebben die single uh, twee maandjes geleden uitgebracht. En ja, dus, dus, het was al bij de eerste single release. Dan is het altijd een beetje spannend van ja, hoe, uh, hoe gaat het doen? Maar ik heb ervaren dat bij die eerste single release, ik was er zelf heel blij mee. En wij willen als uitgangspunt hebben dat wij zelf iets gaan delen waar wij ontzettend blij mee zijn. Ja, uh, en inmiddels is single nummer twee in aantocht twee is een aantal, die is nog beter dan de vorige, we zijn het daar allemaal over eens en we zijn allemaal zo ontzettend enthousiast om die te kunnen delen met de buitenwereld. Wij zien hier heel veel potentie in. Ja, uh, en hoe heet die single? Die opvolger van I'm um, So In Love? Ja, yeah, de opvolger van I am So In Love, onze tweede single heet I Only Wanna Dance With You Tonight. Ja, ehm... Um... Heeft het ook nog een diepere lading, zo'n uh, zo song? Of is het alleen maar van de muziek is leidend en de tekst is wat uh, van minder uh, geschikt belang? Waar het nummer over gaat is deze tune die beschrijft het eerste moment dat je iemand kan ontmoeten en de rest van de wereld eigenlijk in het niet valt. En het enige moment, dat wat, of het enige wat er op dat moment dan in je hoofd omgaat, is eigenlijk de titel van het nummer. Dat je deze persoon dan wil duidelijk maken, I only want to dance with you tonight. En dat is waar het nummer over gaat. Ja, uh, dat is natuurlijk ook een beetje sfeervol. En wat ook een beetje bij, ja, wat jullie uit willen stralen op bijvoorbeeld een podium. Als ik, Zeker waar. Als ik, als ik de tekst zo hoor, in ieder geval, uh, gaat het uh, over van, er is al genoeg narigheid in de wereld, laten wij het... Uh, een beetje wat mooie kleuren in deze wereld. Dat is zeker waar. Dat is inderdaad ook een uitgangspunt voor ons. Er, zijn, er zullen altijd nare dingen bezig zijn in de wereld. Waar we ons altijd druk over kunnen maken. Maar wij willen graag even een lichtpuntje zijn in mensen hun... Of ja, hun, de, hun door de weekse dag of in het weekend. Dat ze dan eventjes wel aan de zorgen kunnen denken. Maar tegelijkertijd worden herinnerd. Vandaag op dit moment, bij het optreden van Dutch Coast, is het even niet erg om het te vergeten. En eventjes ook lol te hebben en te onthouden wat voor jou op dat moment het belangrijkste is. En voor ons is dat dansen, energie maken en even de zorg vergeten, zodat we de volgende dag nog sterker kunnen staan. Ja, uh, I only want to dance with you. Is dat ook de opmaat naar misschien nog meer materiaal wat we uh, van jullie kunnen verwachten? Dat is zeker de opmaat. Het is, uh, bij twee singles zullen we ons al dutch zeker niet laten. Deze twee singles worden onderdeel van een vijf-nummer uh, sterke EP die eraan komt. De eerstvolgende singles zijn jammer genoeg nog geen verliesdata van bekend. Dus daarvoor hou ik jou nog eventjes in, uh, in afwachting. Maar er komt de, de, die eerste EP. Dat is ook zeker niet het einde. We hebben heel veel meer liggen en ook zeker de ambitie om nog heel veel meer te gaan delen met de buitenwereld. Ja, eh, als mensen wat meer over jullie weten, waar kunnen ze dan eh, terecht op het wereldwijde web? Waar kunnen ze bij ons terecht? Ja, nee, ze kunnen het beste bij ons terecht bij onze Instagram account, dat is gewoon at Dutchcoast. Bij TikTok kunnen ze ons bij Dutch Coast vinden. Op YouTube hebben wij een prachtige live sessie al staan, wat een goede impressie geeft van hoe wij de nummers live spelen. Disco Tune I Only Wanna Dance With You Tonight. Die, dat nummer staat ook al in die live sessie. Dus vind ons op YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Als je Dutch Coast intikt, krijg je de band te zien. <middels>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 These moves that make you see I only want to dance with you yeah.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 source the lights and this is for if you missed all the signs Dat uh, is een beetje de hoofdmoot uh, wat uh, deze gasten maken. Dutch Coast. Dat is niet uh, te verwarren met uh, iets uh, wat hier in Zandvoort ook actief is uh, geweest. Dutch Coast Radio heette dat. Uh, dat was een initiatief destijds hier van wijlen jacques Jongmans. Ja, ik uh, noem je toch nog ergens, uh, Jacques. Uh, ik heb ooit nog programma's met je gemaakt. Maar uh, deze gasten die hebben uh, daar jouw naam uh, bij uh, gepakt. Nou, dat wisten ze eigenlijk niet. Maar ze vonden het zelf een hele leuke naam. Dutch Coast heet het. Uh, en dit is de nieuwe single die morgen uitkomt. Uh, en die single die heet I Only Wanna Dance With You. En daarvoor hoorde je uh, dat gesprek wat ik met Leon Weidebos had. En daarvoor I'm So In Love. We gaan gauw verder. Want we moeten zo direct ook nog de afsluitende babbel nog, uh, gaan voeren. Hier is Samira. En uh, een track die eigenlijk alleen maar te horen is in de zalen, want je vindt het niet op YouTube, of beter gezegd op Spotify, op YouTube wel, want daar heeft ze deze live uh, versie uh, laten horen en uitgebracht. Maar hier hebben wij dan uh, gewoon een glaasbestand en dat nummer dat heet Man on the Late Night Show en dat is opgenomen in Paradiso. De volgende is called Man on the Late Night Show. Het is so would like to wish you a good night. What you go. Als die camera op mij gericht is, dan zul je te weten ook Thomas Jong Dat uh, is wel heel duidelijk. Goosje, die moet je... Uh, dat is... Hij staat af en toe met uh, Leon wel eens een golfballetje te, te slaan. Uh, dit is Samira, mensen. Uh, man on the late night show. En die, die nummers die zul je niet uh, tegenkomen op Spotify. Nee, je moet ervoor naar de popzaal. Uh, voor uh, wat wij hier hebben gehad... Uh, hoef je alleen maar een sortement van huiskamer uh, te hebben. En dan kun je het uh, later nog terugzien... Duwk Nijman en Anne-Marie, ze zijn, uh, ze zijn klaar. Uh, yeah. ja, de we doen ook even mee. Yeah. Ja, absoluut. <laughs> dus, uh, iedereen doet mee vanavond. Natuurlijk, ja. Ja, um, uh, staat er nog iets uh, voor, voor, uh, op de agenda nog, de komende tijd? Um, ja, eigenlijk, ik speel morgen met eilanden uh, um, in Rotterdam. Of als mensen daar zijn, <laughs> je ja. kan een eilanden vinden... Volgende maand, uh, wat ik zei, de uh, marie en mezelf. Huiskamerconcert. Huiskamerconcert. Ja. Uh, laat ons maar weten als je mee wilt, want uh, dan kunnen we je op de, op de lijst zetten. Dat is uh, in de midden van augustus, toch? Eind augustus. Eind augustus. En ja. ja. En, en, dat en uh, speelt die graf in Amsterdam? In de beeld. De beeld? De beeld. Van alle plekken. De beeld. De beeld. Maar En dan komen er natuurlijk meer singles en uh, albums uit in de komende zes maanden. Dus blijf kijken op uh, uh, Chocolate Box Records. Chocolate box records en <laughs> duidelijk dus uh, dank dat jullie geweest uh, zijn bedankt voor de vragen het is ja, altijd bedankt. heel leuk ja. Ja. graag gedaan een beetje een feest vandaag oké okay. uh, we gaan uh, op uh, naar het einde want uh, we hebben er nog, uh, nog twee die we moeten laten horen twee nieuwe singles uh, dit is de eerste nieuwe single die morgen uitkomt uh, en dat is Low Eric's en dat nummer dat heet Dark Night Bloom Ik heb toch, dacht ik, niets te veel gezegd over die nieuwe single van Low Addicts. Wat een beetje ook het einde van deze uitzending een beetje gaat markeren, wat, wat dat er gaat. Want eh, we hebben er nog één en die zal ook bij collega Roy de Smet te horen zijn. De komende eh, maandag zal dat gebeuren bij de lokale omroep van Volendam en Edam. Want dan zal ook die single te horen zijn. Maar vanavond mogen we hem al hier laten horen. En dat is de nieuwe single van de Arjon. Die is toch even een beetje onder de radar gebleven. Maar er is wel weer heel mooi nieuw werk. En daar sluiten we dan ook mee af, deze Alternative FM. Volgende week zit hier J.M. Bakkers. En dat doet hij niet alleen. Hij heeft ook... Uh, mijn collega-muzikanten meegenomen. De nieuwe single van Ion heet Undress Me. Tot volgende week. Dag.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 That feels like it's a push and pull, don't want to throw this spark away, but these moves I can do. I Zuid-Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. -M -M. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.